Uur. Dit is Heewout de Jong met het NOS-journaal. In een nachtclub in de Zuid-Koreaanse stad Gwangju... is een deel van een balkon ingestort. Twee mensen zijn daarbij om het leven gekomen. In de club waren veel sporters... omdat in de stad het WK zwemmen wordt gehouden. Negen sporters raakten lichtgewond... onder wie de Nederlandse waterpoloster Maud Megens... Door twee zware aardbevingen op de Filipijnen zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Zestig mensen raakten gewond. De bevingen waren in het noorden van het land en hadden een kracht van 5,4 en 5,9. De afgelopen dagen waren er ook al een paar mindere zware aardbevingen in het gebied... Wetenschappers maken zich grote zorgen om extreem grote bosbranden die dit jaar in het poolgebied woeden. In Siberië, Groenland en Alaska woeden zo'n 250 tot 300 branden. Sommige branden zijn honderden vierkante kilometers groot en blijven weken branden. In de zomer komen boven de pool cirkel wel vaker bosbranden voor, maar niet op deze schaal. Een vrouw van 52 uit Noord-Holland is gisteren verongelukt in de Italiaanse Alpen. Ze gleed uit en viel 100 meter naar beneden in een kanaal. De vrouw maakte met haar man en twee kinderen een bergwandeling... toen het op 1800 meter hoogte misging. Een plaatselijke reddingsdienst kon niets meer voor haar doen. De derde en laatste bergetappe van de Tour de France... is vanwege de slechte weersomstandigheden in de Alpen ingekort. In plaats van 130 kilometer is de rit nu nog maar 59 kilometer lang... Twee van de drie beklimmingen zijn geschrapt omdat een deel van de route niet meer begaanbaar is naar Hagelbuien. Alleen de klim van naar Val Vautoran blijft nog over. De start van de laatste Alpenetappe van de Tour de France is verplaatst naar half drie vanmiddag. Het weer in het zuiden en midden enkele stevige onweersbuien... met kans op hagel- en wateroverlast. Het wordt daar 20 tot 27 graden. In het noorden en oosten droog en nog donnig. Het wordt daar 30 tot 33 graden. Morgen alleen nog in het oosten zo warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek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 lief? dankjewel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Dames en heren. Toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. Here we gaan beginnen. Ja... Good morning. 11. Uh, you got a pretty big audience. It's live. It's a great show. Well, in my opinion, uh, it's a very, very marvelous achievement. I only hope it's successful. I think it's disgusting. It's a pity they haven't got something else to do. Nee, klopt. Ik heb ook helemaal niks anders om te doen. Gewoon echt elke zaterdagochtend rij ik hier naartoe. En dan denk ik eens ehm, even. Ja, dat zou ik altijd gaan doen. Weet ik ook al. Weet je wat, ik ga gewoon plaatjes draaien. En dat ik helemaal, er zijn ook best wel fans hoor. Ben jij fan van het eerste uur? Ja, zeker. Ja, zeker. Ze zijn er wel. Nou, de fans komen langzaam binnenlopen. We eh, gaan nog een de, foto maken? De fans. Uh, Nog een foto maken van een of de zonsopgang? Dan ben je te laat. Ben, ik ben, te, was al. Ik ben ja. te laat? Yeah, ja. Ben te laat. Ja, Niet is waar. Maar uh, welkom. Ook de jeugdafdeling is van vandaag binnenkomen lopen. Het ja. is uh, een mooie dag. Goed leeft op deze stralende zaterdagmorgen. Nog ja. wel, hè? Er komt een buitje aan, ik uh, net. Komt er een buitje aan? Ja. ja. Oké, okay. goedemorgen. Moet je er zin in? Ja, daar heb ik als die in om even lekker dat regen over me heen te laten komen. Wat oh, was het heet, zeg? Jezus. Oh. Van die nachten, van die plaknachten. Ja, ik heb er helemaal gelast, want ik slaap op de noordkant op de benedenverdieping. Ik heb geruild met mijn zoon. Die wilde de grootste kamer. Hé, hey, krijg jij de grootste kamer? Ga wij naar beneden. Heel goed idee. Mm. Dus uh, uiteindelijk slapen wij in een hele cool kamertje. Mm. Dus Dat is uh, wel de deur dichtgehouden. Want op de begaande front, voor dat je weet, staat er een inbreken naast je. Ja, dat lijkt me ook wel eng hoor. Ja? Ja. Dus uh, dan moet je. dan al... lig je daar ja, zo lekker. Dat gebeurt in ook een... dagelijks. Dat gebeurt ook dagelijk, ja, dat dat dagelijks. Een... Ja. ja, zeker. Er staat zo'n dus man boven je heen gewogen. Want kijken of ze ademt. Ja, en dan, ja, dan, dan, dan zegt dan hij dus ook. Dan helemaal wat dus Je zegt hij van: je mag wel eens met je scheruw. Dus je een haar allemaal. Nee, dat gebeurt nooit wat mijn zeg vrouw Zegt hij dat tegen je vrouw? Uh, nee, die zal ik tegen mij zeggen, denk ik. Mijn... Ik ben wat hardiger dan mijn vrouw, zeg maar. Ja, dat dus mag, mag ik hopen, ja. Ja. Nou, we zijn er weer. Uh, uh, ik zal stikken. Koffie? Jouw koffie is net echt... ja, gezet met een glas water erbij. Ja, ja, ja, dat ja ik denk dat het is warm dus uh, ja. koffie Moet je wel water drinken? Water uit het, het lichaam. He? Dus het is altijd weer gevaarlijk om te veel koffie te gaan drinken tegen de, tegen de uitdroging. Maar dat werkt helemaal niet. Ja, dat moet je dan vervangen door uh, een jeneventje, vrouw. Dat is goed. Uh, het uh, nou, raakt helemaal van het pad af, denk ik. Want dat is ook weer niet goed. Want dat niet. tast er je, je nieren aan. Oh. Moet je weer water erbij. Nou, maar je, die geeft me het je gewoon veel te veel. En je hebt nog zes gaan vocht. <laughs> Zoiets is dit. Pechie. Goed, een week vol gebeurtenissen. Uh, kan je zoiets terughalen? Nog dat je denkt van nou... Is... Nou ja, dat het uh, warmterecord is verbroken. 40 graden of zo. Nee. Nou ja, En natuurlijk, als jij vandaag gaat winkelen... ik zal toch even nadenken wat je gaat kopen. Ik denk dat we toch een beetje van de varkens af moeten. Want ja, die zijn afgelopen week toch wel echt uh, de slachtoffer geworden. Uh, al die uh, stallen die zijn, uh, ja, die zijn afgesloten geraakt. En konden ze geen ademhalen, halen. Zijn ze heel veel gestikt. 100. Oh. Honderden, duizenden zijn geloof ik doodgegaan in die stal. Omdat wij ja. natuurlijk willen geen last hebben van die stank die dan hangt daar. Dus dan moeten ze natuurlijk dat allemaal gaan afsluiten. En dan moet er geventileerd worden. Maar als de, de aggregaat het ook niet doet, dan heb je uiteindelijk allemaal dode varkens oh, het in je schierig. stal. Is het is echt heel schierig. Ja. Ja. Uh, het, het schijnt dat die beesten binnen 25 minuten uh, waren ze gewoon, ja, was er te weinig zuurstof. En is gewoon die hele stal in één keer. Oh, dat valt mee. Of, uh, nee, wacht, nee. nee dat nee, valt zei, helemaal zei, niet mee. Helemaal niet meer. Maar ja, ze waren toch al gedoemd, hè. Dat is natuurlijk wel weer zo. Oh ja, ze gaan toch ze dood. Zijn, ja, de, ja. Nou ja, ze zijn wat vroeger, maar ze hebben wel ondraaglijk lijden gehad. En dat hadden we moeten voorkomen. Dat hadden we moeten voorkomen, zeker. Ja. Nou, we moeten gewoon minder vlees eten en zeker minder varkensvlees. Kip lijkt me nog altijd een beter alternatief. Maar mijn, ja. mijn ja, maar kinderen ook, zijn niet zo gek op kip. Hè? Maar ook de kippen, dan moet je wel weer de juiste kippen nemen. Want anders dan heb je weer dat je... Ja, ja, ja. Dat je die massa, want er zijn ook heel veel kippen overleden. Dus. Oké, okay. ja klopt. Ja, ja kuikentjes ja, hè? Ja, ja. Dus duizenden okay. kuikentjes. Ja, goed. Nou We ja, moeten het worden. gewoon niet meer ophokken allemaal. We moeten gewoon maar los rondlopen. Ja, dan moet je biologisch vlees eten. Ja. Ja. ja, of moet gewoon het laboratorium vlees gaan kweken. Daar zijn ze ook mee bezig. Ja, dat is ja, beter. Het klinkt, ik vind het zo niet lekker klinken. Ja, maar ja, als het hetzelfde smaakt en hetzelfde is. Ja. Waarom zou je dat dan... Ja, maar het, is, het klinkt zo raar. Zo'n zo glazen uh, dingetje dat ze gewoon even kijken. Kwek... Dat je eten geserveerd Hij... wordt op zo'n uh, laboratoriumschaaltje? Ja, ja. <laughs> Ja. En dan kunnen ze alles precies voor je regelen wat je moet binnenkrijgen. Eh, dat lijkt ideaal. Goed, straks onder andere nog uh, de Zandvoorts een Stukje geschiedenis. En hier, daar wat leuke nieuwe muziek wat ik weer gevonden heb. De band Camino. En die hebben een single uit die heet Honest. I something to each other. Oh, je moet eerlijk zijn. Je niet Yes, dat is de 10 minuten over 8. Dat is het wereld. Open viziers strijden. Oh ja, open viziers strijden. Ja, dat was ook wat. Ik was echt geschokt. Toen ik het hoorde, weet je wel. Ja. Echt, ik, ik bedoel, ik muziekje draaien we altijd niets aan de hand. Echt, het leven is mooi. En dan fietsen we altijd door de Amsterdam heen. En we een mooie blonde dame achterop. Ja, dat was het nieuws van de week. Dit was wel ja. echt nieuws oh. van de week ook. Gewoon, ja. hè? Rutger hou die gewoon uh, er niet meer is. 75 jaar. Ik dacht eerst dat, dat hij veel ouder was. Hij is nog maar 75. Ja. ja. En uh, Turks speelde erin natuurlijk. En hij speelde natuurlijk ook in Flores. Ja. En onze eerbetoon hebben ze nog een aflevering van Floris laten zien afgelopen week. Ik heb ook bijna de helft eruit gekeken. En ik moet ook zeggen dat voor de jaren zeven was het best vooruitstreden. Het was ook best redelijk snel ook allemaal. Want normaal haak ik toch vrij snel op. Maar nu dacht ik van, nou, het tempo zit er toch best redelijk goed in. Ja, heb je nog een paar afleveringen gekeken? Nee, één e stuk. Halverwege, Eetje. bijna helemaal afgekeken. En toen was denk ik, nou, nu heb ik het wel gezien. Ja, het was leuk. Echt, hoe jij ook speelt. travoerig, weet je. En dan zwaardvechten erin. Met houten zwaartjes. Ja, en af en toe verloor hij ook gewoon. dan moest hij toch weer uh, gevangenis in. En dan werd hij weer, weer vrijgelaten. En uh, dan moest hij zelf weer strijden. Nou, ik vond het uh, een leuke serie, Floris. Dus ik heb er heel vaak gekeken. Dus uh, Goed, het is dus de zaterdagmorgen. Toepak leeft. Iedereen zit van het dikke lezen op zijn iPad en ja, in zeker, de krant en, zeker? En, uh, internet. Wat nog meer? Ja, heb je ook van de week gekeken op de Stroizout site van Rijkswaterstaat? Stroizout. Nee, heb ik niet gekeken. Nee, want het begrijpt ja. dus echt dat deze echt enorm bezocht is door de hitte. Oh, en uh, het aantal bezoekers was met 800% gestegen. Maar waarom zou je daarop kijken? Nou ja, waarschijnlijk uh, in de wintermaanden zijn op de website... dus de strooiwagens te volgen. Yeah. Maar de kaart geeft ook voor heel Nederland weer... wat de temperatuur van het asfalt op het wegdek is. Oh. En de kaart was woensdag knalrood. Yeah. Maar het was nog niet helemaal duidelijk... wat de automobilisten met deze info doen. En daarmee dienen de bezoekers dienen zich aan het eind van de middag aan. Vermoedelijk wilden ze deze informatie er even tot zich nemen... voordat ze naar een werkdag in de auto stappen of zo. En oh. uh, ja, waarschijnlijk vonden ze het leuk om te weten hoe het zat. Maar het zomer strooien op gemeentewegen is niet te volgen. En er zijn overigens wel een aantal gemeenten die deze week zout gestrooid hebben om het wegelijk af te koelen. Oh, dat heb je juist gebruikt? Ja, het zout om het ja maar te dit gebeurt dus niet op de grote rijkswegen. Nee? Want op die grote wegen wordt er over het algemeen gebruik gemaakt van zoap. Ja, dat is dat. Uh, is dat uh, het werkelijk zelf? Ja, dat is het zelf. Dat kan ja, prima tegen deze uh, zoveelste temperaturen. Ja, Oké, okay, dus, dus dat. Nou, ik ga zo over kijken op de strooiewebsite. Heb je geen ik... lange draden onder je voet als je daar overheen loopt? Nee. Nou ja, dat is wel, nee. Weer, wel weer prettig natuurlijk. Dus, uh, dat zie je langzaam aan het wegzakken, weet je wel? Dat is het, uh, ja, ja. Dat, uh, dat is langzaam aan het smelten. Ja, dat iemand gewoon erin zakt. Dan dat, dat denk je dat, dat van het drijfzand, dat is het drijfasfalt. Nee, sorry. Want dat ik, zie je ook gewoon van het hele weer. <laughs> ja. We hebben zo af, dus kan helemaal niet. Klaar. Oké, okay. maar nou, ik wist nooit dat het zo heette. Nee, ik ook niet. <laughs> uh, nou ja, hoe ja, weet je het? Uh, het is toch wel iets. Uh, de kosten voor je mobiele telefoon zijn toch. Voor mijn gevoel worden ze altijd, het altijd duurder, duurder, duurder. Ja, het zal niet goedkoper worden, neem ik aan. En, de en uh, nou. uh, Denk je altijd van, nou ja, we betalen veel te veel. Maar wat blijkt, er is een onderzoek gedaan onder. Uh, ja, Euro, alle Europese providers. En Nederland uh, is een van de goedkoopste... Uh, van Europa. Oh. Um, Italië is nog wel uh, een stuk goedkoper. Daar kun je 40% goedkoper uit zijn. Maar um, bijvoorbeeld een... Uh, 40, 40%? Wow, dat is best wel. Dat, uh, be dat is behoorlijk. Yeah. Maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een... Uh, Frankrijk, uh, Noorwegen, Zweden, Groot-Brittannië. Die kunnen tot, uh, van 275 tot 400% duurder zijn. Oh. 400 procent. Dat is nogal wat. Oké, okay, dus zitten we niet slecht. Nee. Ja, het, het, het, het was het eerste levensbehoefte ook, hè. Kijk, als je op vakantie gaat... Ik ga naar uh, Indonesië... en kijk je, is er wel wifi... <laughs> Dat ja. is belachelijk ook. Weet je, oh. Eigenlijk moet je het je telefoon thuis Maar je moet toch je vakantie wel kunnen uploaden hè? op het internet. Ja, als je, als je niet je. Maar de hebt leeggemaakt. die kan er niks op zetten. Dan kan je beter niet gaan, want die onthouden gewoon niet meer. Al die dingen die je meekent, je moet ze wel even vastzetten. Dus nou ja, de al zegt. je moet alles filmen. Ja. Nou, je hebt ook van die uh, sites trouwens tegenwoordig. Dat vind ik wel leuk. Als je op vakantie gaat, dat je alles op kan schrijven wat je meeneemt. En dan kan je de volgende vakanties gewoon altijd weer. Uh, weer uh, oplepelen en zo. Oké. Okay. Of van wat neem ik mee en zo. Dat oh ja. Protocollen ja, dat bedoel je? Dat, je, bedoel ja. Ja. dat, ja, dat je weet van, oh, deze onzin neem ik dus elke vakantie mee en heb ik nog steeds niet gebruikt. Dat uh, ja, ja nou, dan ja, kan je nou, ja, dan wordt het tijd dat uh, dat, dat weggaat. Dat heb ik niet hoor eigenlijk. Ik ben redelijk tot, tot aan de boon ben ik uitgekleed zeg maar. Ja, en, uh, jij neemt bijna niks mee. Nou, die mijn dochter neemt al die ruimte die ik normaal innam, die heeft mijn dochter nu ingenomen. Ach ja. Met allerlei poedertjes en dingetjes en uh, toestandjes <lacht> en, uh, mijn god, dat die allemaal niet meeneemt. Hey, jij kan heel goed uh, observeren wat het nou echt het verschil is tussen een jongen en een meisje. Echt hè? heel dus goed. Ongelooflijk. Ja. ja. En uh, nou goed, die, echt, die komt zeg maar aan het einde van vakantie toch nog mee met een nieuw kledingstuk. Denk. Nee, hey, dat heb ik nog niet gezien. Nee, dat heb ik nog niet aangehaald, zegt ze dan. Oké, okay. ik dacht, ik heb heel veel kleding voorbij zien te komen. Ja, maar ik koop best wel veel mee. Ja, nou goed, en ik loop nog voor de vierde keer in dezelfde korte broek. En eigenlijk, hè, want jij gaat nu naar Azië en zo, en daar heb je dus uh, heel goedkope kleding. Je kan zelf maatpakken laten maken even snel en dat soort dingen. Gewoon voor een avondje kan je het aantrekken en dan laat je het gewoon daar. Dat kan, Ja. maar het is wel zo, eigenlijk moet je zorgen dat je niet te veel kleding meeneemt. Want dan kan je weer mee, wat mee terugnemen. Ja. Ze dus hebben echt hele mooie dingetjes daar. Nou, goed om te weten. Ga, ga je all-inclusive en alleen maar daarbinnen zitten? Of wat ga ik? Uh... All-inclusive en dan gewoon daarbinnen zitten? Nee, nee, nee. We gaan rondreizen. Oh, okay. wij ja. gaan, uh, ik heb het programma laat, uh, laat voorlezen, wat ik verdiep me daar nooit zo in. Uh, zeg mijn vrouw. Zal ik dan voorlezen? Weet je waar je aan toe bent? Nou, doe maar. Het is, uh, en, dat, ben je er aan toe? Ik uh, ben er wel aan toe en het klinkt ook uh, mooi afwisselend allemaal. Oké. Okay. Dus, uh, ik uh, ben er klaar. Naar een Gammelandconcert concert en zo? Wat? Gammeland concert. Gammeland Concert? Ja, en naar, uh, naar die oude Nederlandse vesting is nu, vesting een, ik zo. denk dat het de warmte is, het is aan het eilen. Een Gammeland Concert, nee. nee is dat in Indonesië? Ja, zeker. Oké. Okay. Dat is wel leuk nou, hoor. zit de Ga je ongetwijfeld heen en ook een keer naar zo'n show, dat ze met al met die handjes... Ja, natuurlijk, dat zit ja. er allemaal in. Ja, dat gaat allemaal gebeuren. <laughs> ja hoor, dat moeten ze allemaal Ik uh, had de fotoboek even mee moeten nemen, dan hoef je niet meer. Nee, precies. Dank ja. Dat er staat wel al Het Yeah. Er is geen pomp op joh. radio is in goede handen met Wilko, Jolande en Marcus. Toebak leeft, zie je hem. Muziek uit de oude doos. God is cuz I live so company. That don't make me misery. I swear I ain't got nothing up my sleeve. I just want you here with me. I heard our song and thought of you. Got some catching up to do. I'll trade the whiskey for some jasmine tea. I just want you here. I just want you here Muziek uit tijd, dat is het niets. Nee, het is redelijk uh, nieuw. Jake Trots, meteen open door. Doe de deur maar open. Ik kom op binnen. Wij kunnen hier ontvangen bij Tobak Leeft. Ja, zwevelen. Echt een zwevel. Oh, oh, daar gaat de deur open. Nou, wie is daar binnen? Nou goed, daar zitten we hier met z'n drie. Uh, vandaag in de krant te lezen. Ik zit even te kijken. Oh, dan gaan we meteen naar Raamert. Uh, ben je bent toebekleefd. Ik had nog de klant er even op nageslagen. En uh, die man die in uh, uh, Afvalforden... Nee, even uh, kijken hoor. Die al abonnees die dood is gevonden... Uh, bij de nichten vecht bij de brug daar. Die uh, schijnt een nietsontzienende fraudeur te zijn. Hij zei dat hij een, een, een president in ballingschap was. Fisto La, uh, Lanto. Uh, die heeft onder andere ook de, de handtekening van de minister Bot, heeft hij vervalst. Hij heeft heel veel geld opgehaald en dat zou dan allemaal naar een. Uh, naar, uh, een, een, de, of een uh, noem je dat? Er zit een beetje te alles. Uh, Dat zou naar een uh, landje gaan. Uh, in, in de buurt van Albanië en Griekenland. Uh, dat zou allemaal ge gebruikt worden om daar dingen op te zetten. Dat is uiteindelijk gewoon allemaal in zijn zak terechtgekomen, deze 43 jaar abonnees. Hij heeft ook heel veel bedrijven opgelicht. Alleen zakenpartners heeft hij ja, echt nadelig behandeld. En een of andere Vincent, die niet onder de naam in de krant wilde... Die had ik gezegd van ja, hij gewoon de boel. Groot bedrag van 5-0 heb ik aan hem gegeven. Hij heeft er helemaal niets mee gedaan. Er is geen één uh, stukje geld naar een goed doel gegaan... Deze La LATO is gewoon een uh, gigantische oplichter. Ik, ik vraag me wel af. Dient een loon gekregen. Ik ja? vraag me wel af, want als je als bedrijf een goed doel geeft, dan kun je dat belasting aftrekken en is ja. het interessant en zo. Mocht nou diegene blijken een oplichter te zijn, kun je dus dat nog belasting aftrekken? Ja, dat is een goede vraag. Dan valt dat misschien ook wel ja. Nou, hij, had, ja nee. hij had een hele entourage bij zich. Hij had uh, alle vertrouwelingen om zich heen verzameld. Hij had uh, bodyguards, uh, echt mensen met uh, wapens had hij om zich heen. Hij had een officieel, uh, hoe noem je dat, uh, vlag laten ontwerpen. Dus het zag er helemaal professioneel uit. Hij kwam ook bij allerlei uh, overleg met grote rege uh, regeringsleiders. Hij kwam aan, uh, aan schuiven. Maar uh, uiteindelijk ging dat geld dus niet naar dat, uh, naar dat staartje. Maar ging naar zijn eigen broekzak. Dus, uh, maar nou, ja. hij, is, uh, hij is doodgevonden, of? Hij is doodgevonden in een nichtenvecht uh, bij een brug. Oké. Okay. Okay. Uh, ja. Dus uh, ja, Het heeft maar, dus niet geloofd. dat is de conclusie. Uh, nee, dat zeker niet. Nee. Oké, okay, nou, we kijken nog even de wereld in. We kunnen we meer... Uh... De, de wereld zelf? Dus geen zand nieuws nog? Nee, nee, nee. Oké, dat is goed. Het is op social media is er... Uh, een dame geweest en op een gegeven moment hebben ze haar een live vest aangereikt... want ze had een te bloot jurkje. Dat is zaterdag om acht uur, had ze het in een zwart jurkje gepresenteerd, het weer. En ondertussen kwam dus een collega aan... ja, we krijgen veel te veel mailtjes over, zijn buitenbeeld ten buiten beeld. En het is een lokaal televisiestation in Los Angeles. En ze had zo van, hoezo, is het te koud of zo? Nee, we krijgen veel mails hierover. Meen je het nou, is dat nou? Ik lijk wel een bibliothekeresse. Zo is het beter. Je bent nu een bibliothekeress die daar een cocktailparty gaat. Ze dus kreeg dus een live fest aan. Ja, een, en niet, was niet iets anders in de buurt wat ze haar konden aanrijden? Nee, blijkbaar niet. Maar Wacht even, een live fest? Ja? Dat wat, is, dat, ja, waarschijnlijk een, ja, wat ze op een boot hebben. Zo'n rennensfest? Ja. Oké. Ik had er niks anders veranderd. Ik zag dit liggen. Doe dit maar aan is zo'n mokkeltje zo strak. En zo irritant als ik ernaast sta maar met mijn dikke bierbuik. Nou, doe maar even een lijfvest aan. Dat compenseert ook meteen flink, hè? Dat zijn van die grote dingen ook gewoon. Nou ja, goed. Ja, ja, dan te denken dat mensen zich hier aan storen. Ja, je vergeet dingen. Ik heb ook wel eens een tijdje naar het Naked Nieuws zitten kijken. En dan vergeet je ook totaal wat ze ja, allemaal zegt. Weet, die staat gewoon eerst met de kleren aan. staat de nieuws te vertellen. het gaat er steeds meer uit. Maar het schijnt dus die, die ook. Die begint steeds meer te vergeten. Ja, het schijnt ook dat die RTL-weervrouw Amara Omuka, Ja. Die heeft ook verteld oh, ja. Dat ze ook zo baat van de opmerking over haar kleding en lichaam. Ja. Ze zegt: dus In Nederland is het nooit goed. Te stevig, te dun, niks is goed. Ja. En mensen roepen echt mee dingen over oh. voedseldropping en oh, bohemia, ja. En ze worden altijd over je geoordeeld als ze je op tv ziet. Maar ze zegt Oh, die, ze die, heeft die gewoon he plank. Hele mooie lange benen heeft die ook. En ik ja. kan me voorstellen als jij gewoon wat grotere mate. dat je daar je ontzettend ja, aan zit te ga irriteren. Ja, dat is een stomme jurk aan. Nee, ja, want een stom <laughs> mokkelt. Je zegt: Oh, <Wow>, moet ze <laughs> uitsloven met die lange benen? Toen lekker even een uh, wat wijre broek aan je worden. Heb ik er Ja. Nou last ja, goed. Ja, het is nooit goed. Ja, dat klaar, de... klaar, maar je, eigenlijk moet je gewoon achter... Uh... Maar het zijn wel altijd de vrouwen die op dat moment gedist worden. En uh, je merkt het ook bij de politiek. Ja. Dat, uh, dat er heel erg op die vrouwen... op de kleding wordt gelet. En bij de mannen, die hebben gewoon allemaal zelf gedaan. Ja, gewoon een pak. donker pak. Ja. Een donker pak. Ja, that's it. Nou Marcus, uh, wat heb je daar tegen niet te brengen? <laughs> Ja, niet zo heel veel. Nee. Oké. Okay. Nee, ja, uh, hoe weet het? ik heb wel een nieuwtje over hotels. Ja. Yeah? Nou, het is natuurlijk, uh, nou, lekker naar een hotel toe en zo. Uh, maar hotels worden momenteel overspoeld door influencers. Uh, influencers zijn de, de mensen op social media, uh, ja, Instagram ja. Uh, en, en dergelijke. Die, uh, ja, een hele grote achterban hebben. Uh, dus heel veel volgers, uh, tot in de miljoenen. Ja, en die. Uh, die zeggen dan tegen die hotels: van, Nou, ik wil best uh, een nachtje bij je slapen. Oh, en dan schrijf ja. ik er een review over. Ik voel en dan uh, Voor niks. Dan ja, die. Uh, die ja. pro, uh, hoe weet het? Maar ja, op zich, een keertje zo'n influ influencer een gratis nachtje. Prima. Maken we dus ze het ook naar het zin. Ja? Maar ja, het gebeurt te vaak. Wat uh, nou, ja, ik denk iedereen gaat zeggen dat hij een influencer is. Nou ja, maar je moet het even checken als hotel zijn. Of ben je nou ja, echt dat, een? Dat, dat doen ze ook wel. Maar tenminste, dat mag ik hopen. Ja. Want, uh, en ja, wanneer is het interessant van een influencer? Want ja, uh, als iemand uh, heel erg uh, op uh, tech uh, gericht is... en die zegt, ah, ja, prima hotel dit. Ja, ja. Hoeveel, hoeveel klanten krijg je daar dan uit? Ja. Dat, uh, dat is dus een beetje de vraag. Dat en dan die... kan hij miljoenen mensen hebben, maar ja. Ja, miljoenen. Ja, wie ga je voordeel geven? ja als je, echt, uh, als je 2 miljoen volgers hebt, dan uh, mag je een gratis nachtje. Ja, maar ja, dan is het ook weer de vraag. Wie zijn die 2 miljoen volgers? Ja, nou nee, ja, gewoon Ja, al, kom, al komt er maar 1 procent. Dan heb je er toch alweer 2.000. Dat uh, kan, 000, kan best een interessant uh, iets zijn. Koop je gewoon een x-aantal volgers voor een uh, schappelijk bedrag. Kun je, kun je vrij goedkoop doen tegenwoordig. Yeah? En dan ga je gewoon bij een aantal... Uh, uh, hotels uh, langs en dan uh, ga je zo gratis op vakantie. Ja, Dat is eigenlijk best wel uh, een creatief idee. Uh, een nou. idee. Nou, en bedankt, zeggen ze nu tegen je. Yeah. Nou. Ja! Hartstikke goed geregeld. Goed, uh, de nieuwe single van de, de, de, de, de, de Keizer Chiefs. Ze hebben een serie die heet Duck en die heet Golden Oldies. Lang maken ze muziek. De Keizer beroep naar een voetbalclub. Uh, grappig is dat weer. En dit is een nieuwe single: Het Golden Oldies. Zandvoortse berichten. Ja, grappig dat je muziek gaat maken over goud van oud. <laughs> ja, je moet even geen Bergse inspiratiebron vandaan halen. Goed, de Zandvoortse krant hebben we doorgespitst. En uh, de veiligheid in de Van Spekstraat laat wensen over. Is namelijk al drie keer ja, daar een kat aan gereden. En dat is natuurlijk niet helemaal. Uh, niet helemaal uh, lekker. Ja, precies. Dat is niet helemaal prettig. En nu hebben de buurtwoners al gezegd, er moet wat gebeuren. In 2014 is er al naar de weg gekeken. Aan twee kanten staan er auto's. Er wordt te hard gereden. Er mag maar 30 kilometer gereden worden. Het is moeilijk oversteken. Je kan niet zo goed kijken tussen al die auto's door. Dus ja, die kat heeft dan elke keer de dupe. Blijkt wel weer Gelukkig blijft het nog maar elke keer bij een kat. Maar het kan fout aflopen. Dus ze zijn bezig om dat gewoon één richtingsweg van te maken. Zou nog ik nog kunnen? Ik zeg hekken. Ja, maar één richtingsverkeer, het, dan, dan zorg het er alleen maar voor dat mensen harder gaan rijden. Ja, precies. Dat ze nog sneller... Ja, ja. Ik uh, moet zeggen, zoveel verkeer komt er niet. Ik loop er natuurlijk regelmatig, want ik uh, stap altijd op de bus yeah. aan het eind van de straat. En als ik uh, terug ga, dan moet ik hem ook altijd oversteken. En ja, je moet gewoon zelf een je toppen kijken. Maar ik heb okay. helemaal niet het gevoel dat ze zo hard rijden. Echt niet? Ja, het is voor jou niet uh, nee. dat, dat regelmatig maar wat... Uh, ik, uh, ik heb hier geen herinnering aan. Want dan is het goed zakelijk ook door dit weer. Nee, Jij kan niet zelf degene zijn die te hard rijdt. Nee, ik loop. Ja, ja daarom. Maar het is, uh, ja, ja, ik zit altijd uh, rond 6 ja. uh, uur s'avonds en ja. uh, inderdaad rond 8 uur s ochtends. Misschien is het dan wat rustiger. Maar het is natuurlijk wel één lange uh, baan. Ja. Ja. Vlakbij nee. het circuit, dat nodigt uit. Oh ja, dat is onzinke. He? Omdat het in het buurt van het circuit is. Nou, ja. Goed, simpele aanpassing, eenrichtingsverkeer en... Uh, Langzaam rijden en nou, dat soort dingen zijn er allemaal al erg geopperd. Wie ja. weet, gaan ze er nu wat mee doen, de politiek? Wat nog meer? Is dus ja, fijn. een uh, ongeval uh, op de Zandvoort in Bentveld. Uh, bij een uh, verkeersongeval in uh, Bentveld zijn uh, donderdagavond uh, uh, laat twee gewonden gev gevallen. Een uh, automobilist uh, wilde afslaan uh, ja, over zo'n uh, zo vlucht, uh, zo'n zo uitritconstructie. En uh, ja, er kwam uh, een scooter uh, van rechts uh, volgas uh, langs. Yeah. Uh, die had ze niet gezien en die uh, kwam onder de auto terecht. De twee, mensen zijn, uh, de twee opzittenden zijn uh, naar het ziekenhuis gebracht uh, om verder onderzocht te worden. Uh, maar in ieder geval niet een levensgevaar. Dat nee, dat is prettig. gaan. Goed, ja, ja, regelmatig, regelmatig fietsers en scooters en uh, allerlei dingen die hier gebeuren in Zandvoort. Drukplekje. Goed, kijk even ja. naar de zomermarkt afgelast, waarom? Ja, die staat ook, uh, nou, dat was de zomermarkt van 20 juli, denk ik net zo. Oké, okay, vorige week. Dat is de eerste zomermarkt die afgelast was, want uh, er werd uh, windkracht 5, 6 verwacht met veel regen, onweer en windstoten. Ja, van windkracht week. 7, maar dat was toch op zaterdag, zondag was het toch maar goed weer. Ja, dit is zondag, dit is zaterdag. Huh? 20, ja, is 20 zaterdag. is op zaterdag. Ja. ja, maar de zomermarkt was de 21ste, toch? Dus ja, maar... meestal op zondag. Okay. En, en zaterdag was dat heel sterk weer. En zondag was prima weer. Maar ja, het is heel jammer. Er is dus een website die heet uh, ZMBZ. Dat is yeah. de Zomermarkt Boulevard Zandvoort. Okay. En daar, uh, ik ben ook heel benieuwd of ze het nou uh, gaan... ze uh, gaan, uh, ja, gaan het nog een keer doen, dat heb ik ergens gelezen. Ja. Yeah. Ze we gaan weer gepland om nog een keer de zomermarkt te doen. Ja, lijkt me, Omdat, me wel leuk. Uh, ja. Dat lijkt me wel een geëindig idee. Dus nou goed, uh, verder lezen wij over de... de Pride at the beach, je ziet je overal vlaggen hangen. Die gaat van start 29 juli tot met 31 juli. Is die, uh, het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt. Dat is de decreet. Begint Dat op vind 1 juli Dat is Te Houden van wie je wilt. Ja, pre-party. Uh, ja, maar als ik het nou, uh, nou toch storend vind, als ik me daaraan irriteer... Dan ga je gewoon de andere kant op kijken. Ja, maar ik mag hier toch ook zijn? Ja, mag je zeker zijn. Ja, maar als ik, het, als ik het gewoon... ook. Het, het irriteert me dan. Want ja. als je zodra ergens aan irriteert, kan je daar uh, werk van maken. Hashtag ik irriteer me ergens aan. Ja, irritatie. Irritatie, dat weet ook, je wel. Ja. Uh, nou goed. Ja, het uh, begint ja. om een 1 uur pre-party. Uh, dan komt de bonte optochtend natuurlijk van allerlei pluimage. Dat klinkt of er varkens bij zijn. Nee, dat zijn vogels. Okay. Vogels hebben pluimage. Dat is allemaal kippen. Varkens allemaal kippen. hebben respect. Is dit wel respectvol? Hoe zul je mij omgaan nu? Alleen pluimage staat in de zand ja, van de krant. Ja, terwijl er zoveel dode vogeltjes zijn. Dat okay. kan niet. Dat goed, kan goed, niet. Om, om vijf uur wordt uiteindelijk de optocht in de Zeestraat gestart. Uh, gaat het naar langs Pellers Hotel, uh, Vavouwse, Badhuisplein. Uiteindelijk uh, wordt de, de, de regenboogvlag gehezen. En dan wordt daar in de, is het de Kerkstraat daar wordt dan zeg maar het feestje gestart. Er komt later ook nog weer een uh, feestje op het Gasthuisplein. Uh, Queen at the Beach programma hebben ze daar. Imka Marine treedt erop. Um, Ma Mally Clark, ken het niet. En uh, Paul Morris zullen daar ook een opwachting uh, doen. Uh, het wordt een leuk feestje. De Pride leuk at week. the leuk Beach weekje. Festival. Yes, zeker weten. Komt het er weer ja, met lang. de roze trein deze kant op? Is dat ja, zo? volgens mij wel. Ja, dat, ja, er waren ook volgens mij nog twee extra treinen ingezet. vanwege het, het gebeuren. Okay. En ik moet zeggen, het was ook wel leuk hoor. Ik heb, uh, ik heb wel eerder dat uh, feest meegemaakt. Yeah? op het uh, dorp. hoe heet het? Uh, Raadhuisplein. Yeah? En ik, uh, ja, ik, geloof, ik weet alleen nog niet precies of het nou. het Gasthuisplein weer de. De, de, de, het kloppende hart gaat worden. Achterkant. Uitja. Je ziet hier wel een heel groot <laughs> gebeuren. Ja, okay. Kijk, want uh, je, je hebt hier inderdaad op negen, het is het Holland Casino, daar, daar gebeurt dus ook wat. Maar je hebt dus echt, uh, ze gaan overal zitten. gewoon. Dat is ja, wordt gewoon één groot feest. Gewoon één groot dat feest. Is, wat uh, had jij nog uit de, de kunnen? Uh, ja, nou, ik had nog een klein dingetje, want uh, ja, niet alleen uh, mensen willen graag naar het strand, maar nee? ook uh, duizenden dieren, dieren. Uh, die gingen van ook een dagje strand. Duizenden dieren. bijen. bijen. Oh ja. Oh, ja dat is, is alweer een heel oud bericht hoor. Is dat een heel aard... Hij ja. staat in de lokale krant. Oké. Okay. Ja, uiteindelijk is hij van de, de stoel afgeklopt, geloof ik. Hè? Dat was een beetje een lastig plekje waarin, waar ze in genetseld zaten. Klopt. Dus, uh, nou, uh, Verder nog, het uh, Dutch Grand Prix, uh, Formule 1 op de hoogte. Er zijn uh, wat, aan, wat, wat aanvragen gedaan voor kaarten. 1 miljoen aanvraag voor kaarten. Mm, en dat ja. is waanzinnig. Jan Lammers heeft al verteld. Uh, we hadden op zondag uh, de voorstelling al zes keer uit kunnen verkopen. Per dag kunnen ze 105.000 toeschouwers toestaan. Uh, misschien kunnen ze het een klein beetje opschroeven. En nog meer uh, nieuws is te lezen in de krant, Heel uitgebreid wat er aan al, was allemaal aan het werken. Ze zijn bezig met de grindbakken. Moeten ze nou weg? Nee, ze blijven. Het hoort bij Zandvoort. De grindbak horen gewoon. We rollen een klein beetje omhoog gedaan. Weet ik veel allemaal nou. En uiteindelijk gaan ze de racepiste gaan ze nog aanpassen. Dat gaan ze in de winter doen. Nou, Wil je meer erover lezen? Moet je in de krant Uitgebreid. Uh, een verslag van waar ze aan werken. Om het te realiseren. De Formule 1 ergens in uh, mei volgend jaar. 2020. Ja. Ja, goed. Uh, tot zover de stand van zijn uh, krant en zijn uh, ja. berichten En dan hebben wij straks ook nog uh, de Jolande Keuze. Doe een tweede gedeelte in het raadje programma. Eerst maar even hier Liz Lawrence. No one of my friends. Twice On your birthdays and Christmases. ...van die hippe artiest die een het geluidje heeft gevonden op internet... ...die denkt, hé, hey, dat is een grappig geluid. Ja, dat is inloggen. op internet. Dat was vroeger zo net en zoiets. En dan was je de hele avond niet bereikbaar. Dan was je telefoonlijn bezet omdat je namelijk op internet zat. Dat geluidje hoorde je in deze plaats. Ik heb het over None of My Friends. Ik heb het over Liz Lawrence. Maar deed je mobiele telefoons dan niet omdat je op internet zat? Uh, nee, de vaste lijnen. Mobiele telefoons had je dan nog niet zo erg. Wat is een vaste lijn? gast. De nieuwe generatie is aangeschoven. Die moet je allemaal wel inpraten over de geschiedenis. Nee, dit programma is van de geschiedenis. Straks in het tweede gedeelte. Bespreken wij weer wat er gebeurd is op 27 juli. Een aantal dingen zijn best interessant om er even bij te blijven. Oké, okay. oh, komen we wat mensen op de fiets bij. Het is ook heerlijk weer om even te gaan fietsen. Hier in Zandvoort. Ja, God, weten. zeker weten. Zeker weten. Jawel. Marcus, mag ik jou het woord geven? Ja, ik heb een tip van de, van de Consumentenbond. Oh, um, Namelijk, uh, niet iedereen heeft een airco. Nee. Uh, maar uh, mensen hebben vaak wel ventilatoren staan. Als je ze niet hebt staan, pech. Ik wilde er gisteren in halen, maar ze zijn totaal uitverkocht. Echt waar? Allemaal? Ja, echt, uh, uh, echt elke winkel waar ik in ging. Nee, sorry. Dus het wordt gewoon mee. met de hand, hè? Wat ik, wat ja, ik net deed. Precies. Ja, precies. Ja. Gewoon uh, handwapper. Ah, uh, maar ik, ja. een, uh, een van de tips die zij geven... Als je nou geen airco hebt en je wilt toch wat uh, draaglijker maken... Ja. Uh, leg een uh, fles water in de koelkast. Ja. Of in de vriezer. En uh, zet die voor je, uh, voor je ventilator neer. Oh ja. ja. En wat je dan krijgt is... Uh, ja, eigenlijk wat een, air, wat een airco ook doet. Een airco uh, maakt gewoon water koud. En blaast uh, uh, langs dat uh, water. Oh, wat een goed idee zeg. Dus ja, eigenlijk uh, is dat uh, ja, best wel een goed idee. Als je nou iets meer uh, uh, moeite wil doen... Uh, uh, zijn er ook manieren hoe je nog wat efficiënter... Uh, zelf een airco kan maken met een ventilator en... Uh, wat, uh, wat kou, uh, koud water. Maar uh, ja, dit is eigenlijk wel de meest makkelijke. Dus. Maar hoe laat je die luchten langs lopen als je geen ventilator hebt? Ja. ja, als je geen ventilator hebt, dan wordt het heel Ja, en die kon je niet kopen. Nee, ja. Dus dan maar, het op. maar de meeste mensen hebben wel een ventilator. Ja. ja. Als je, je hebt dat, die kleine, kleine handstelletjes, hè? Een collega van mij die heeft nog altijd uh, naast het bureau staan. Het twee. werkt ja, zo Het werkt, ja. Uh, ja. Merk nou goed, ja, ik heb er altijd wel eentje van uh, jaren zeventig fan... heb ik nog wel liggen. Alleen uitkijken met omdraaien. Want er zit natuurlijk helemaal geen bescherming meer over. Die dingen zijn... er dus stek je zo je vingers in gewoon, man. Oh, wat? Maar er staat niet zoveel stroom op. Dus, uh. Nee, alleen je, je, je hebt wel even een serre vinger gewoon. <lacht> nou, ja, je moet een beetje creatief worden. Je kan ook met een koude fles naar bed gaan... wat je vroeger met een warme fles deed. zou kunnen je nu? plastic ik zak eromheen? is ja. dit wet Ik weet het ook niet. Ja, ik ik het je moet gewoon toch wat raven tegen elkaar openzetten. Nou, ja, en dan lekker door laten lawaaiën. Dat, dat, dat is dus eh, een beetje... Want met de temperaturen die het nu doet... met weinig wind, is het juist verstandig... om over het algemeen alles dicht te houden. Ja, maar, ja. Maar, ja. Want anders ik komt er dus alleen maar warme lucht binnen. Nacht had ik dus dat wel... maar op een gegeven moment begon het heel hard te stormen. Ja, dan dan is het is fijn het... Om, uh, om je raam open te zetten. Ja. Ja. Maar goed, uh, dan moet je maar net weten... wanneer die storm gaat komen. Hè? Ja. Goed. Ik zie al dat je, je in het lezen bent. de Vincent van Gogh schiet ja, zelf in de borst. Ik, ik, ik heb ik een stukje past... over zitten lezen. Straks er meer over. Oh, dat is ja. zo interessant allemaal weer. Oh. Ja, zeker. Zeker. zeker. Nou... Uh, heeft u al iets anders? Uh, van, Ik heb zeker wel iets okay. anders. Ja. Dus in Duitsland is er zo geweest... er uh, was een jongen opgepakt, een uh, 15-jarige jongen... bij een schoolfeest. En uh, Hij was dronken en uh, toen is hij naar het politiebureau gebracht. En niet lang nadat die jongen was opgesloten... probeerde een groep scholieren het politiebureau binnen te dringen... om hem te bevrijden. Nou, dat is ook niet zo slim natuurlijk. <laughs> Flesjes vlogen <laughs> tegen de ruiten... waardoor het glas wel zeker in je raam brak. Oei. Daarnaast probeerden de tieners de voordeur te forceren met behulp van agenten van buitenaf de orde worden hersteld. En drie jongeren zijn aangehouden. Beschuldiging van vernieling en een poging tot uh, uh, het bevrijden van de gevangenen. Ja. Is dat, ja. is dat uh, strafbaar, dat je ja. een gevangenen wilt bevrijden? Ja. ja. Ik ben benieuwd ja, dat of zeker. het straf ja, strafbaar zijn. Dat is strafbaar. Ik geloof dat on, uh, zelf uitbreken... dat dat niet, straf, niet extra strafbaar is... Dus als jij uh, poging doet in de gevangenis om uit de gevangenis te komen. Om te omdat oh. dat eigenlijk een natuurlijke drang is. En dan wordt het altijd neergeschoten ook. Ja, ook. Ja. Ja. Maar ik, je kijkt niet dacht... als zeven te veel, denk ik, meer ja. voor mannen. Ja, ik okay. dacht, uh, dit is echt uh, een leuk bericht. Weet je wel, een groep scholieren die sneaky uh, het politiebureau probeert binnen te komen yeah. en die jongen probeert te bevrijden. Nee, ze hebben een politiebureau bestormd. Ik bedoel, wat. Ja, weet je dom, hè? <laughs> Nee, ja. het, dus het, gewoon, hup, we het de dramatische erop. wending van het verhaal zit aan het einde. Want namelijk, de jongen die echt problemen heeft uh, verzorgd, die 15-jarige jongen, die stom dronken was, die is door de politie meegenomen en overgedragen aan zijn ouders. Oh, oh. Dat was alles. Deeltjes dicht. De en dan nou, de andere drie, die moeten dus nou. nu echt uh, dokken. Die, die nou. gaan echt dokken. En die nou, jongen was. waar het allemaal om ging, die wordt naar zijn vader en moeder gebracht. Maar geloof me, als hij, als, hij, als hij een paar uurtjes in de, in de cel heeft gezeten, maar dan een beetje dronken hartjes, dan.. Uh... Ja, het is wel Duitsland, hè? Het is een andere tijd, jongen. Ja. Echt in Duitsland weer je geen echt straf. Goed. Even niets aan de handbuziek. Youhoe. Precies, a dollar. Electric guests. I'm gonna fuck on my me And that fucker might boo me I'ma keep on going to a better day All of a the bitterness can fade away It doesn't matter how I'm ugly Keep telling me you don't love me Nothing in my pocket but I'm still okay All I really know is how I feel today Fun at the sideshow Cause all I really know is it's a nice song Pull it down Everybody's a model You watch too much, you feel hollow Nothing in my pocket, but I'm still okay All I really know is how I feel today Oh, I got a dollar in my pocket ...hebben ze in de videoclips allerlei stoere dingen uit de kast gehaald. Wagens, wagens. Waar ze uiteindelijk dan met een rondje gaan rijden. Burn Robber, je kunt het wel, achtjes draaien. En uiteindelijk gaan ze met een DeLorean... ...daar hebben ze een boot voor gemaakt. Gaan ze dan... Gaan ze de zee op, gaan ze ook gekke dingen doen. Ja, je moet soms wat doen als je een heel zoet sappig plaatje maakt... ...om het een beetje te compenseren. Dat is gelukt. En nog wat stoere rappers erbij ook natuurlijk, is helemaal compleet. Vandaag in de Telegraaf te lezen over de duurzame droom in Duigend... ...gaat over... Uh, nou ja, eh, eh, bedrijven die zeg maar je huis moeten verwarmen. Die uiteindelijk je stroom moeten leveren. En ze hebben allemaal geweldige plannen gehad. Vooral in Rotterdam. Het schijnt een gigantische eh, nachtmerrie te zijn. Ze hebben daar heel veel geld in gepompt. Het duurzaam woongenot is eh, bijna ten einde. Gewoon tien jaar lang eh, heeft het allemaal geduurd. Van der Laan heeft het ooit geopend in 2009. Het moest daar fruitstrevend zijn. En uiteindelijk hebben ze zelfs nu al dieselgeneratoren eh, neergezet. En dan heb je daar een huis gekocht van 4,5 ton. En dan denk je zelf, nou, een goede investering. Maar uiteindelijk heb je dan te maken met allerlei dieselgeneratoren die eh, vlak naast je huis staat te draaien... de boel toch een beetje goed te uh, laten functioneren. Pas geleden dat is nog een stroomstoring. Uh, dat duurde plus minus een halve dag voordat je het water opgekookt had. Uh, of opgewarmd had. Uh, dat, dat houdt gewoon me niet op. Allerlei uh, problemen die dan opgelost moeten worden... en er worden dan verkeerde bedrijven opgezet... verkeerde klusjesmannen die dan precies weten hoe het werkt allemaal. Dus het is echt best wel... Uh, en een hoop rommeltje, ja, daar in de buurt van uh, uh, het, het, uh, Den Haag. Sorry, ik zat te kijken waar het was, uh, het Duindorp. Daar uh, allemaal rommelig leiden in die contraille. Dus uh, strekte, mocht je denken van, ben ik ben goed bezig met duurzame energie. Dan valt het toch een hoop uh, te behalen, zeg maar. Goed, wat hebben we nog meer te melden? Nou, ik vind het wel een boeiend bericht. Want uit onderzoek van de BOVAG ja? blijkt dat 5,3% van de Nederlandse personenauto's is 500.000 auto's momenteel nog op winterbanden rijdt. Och, wat, Vind je dat? Ik rijd ook nog op winterbanden, trouwens. Ja, ja. ja? Oh, jij ook. Dat waren nog de beste banden die ja. ik in huis had. Dus ik denk, oh, ah. die er dan maar onder zitten, want anders dan... Ja. ja. ze hebben we dus de afgelopen dagen dus bij temperaturen van bijna 40 graden... 1138 auto's in Eindhoven, Utrecht en Zwolle uh, gecheckt. En bij 60 auto's werden dus winterbanden aangetroffen... Maar ja, het is wel zo. Bij hoge temperatuur slijten deze banden sneller. Ja. Zorgen voor meer rolweerstand en daardoor weer voor meer brandstofverbruik. Mm. Ja, en doordat ze sneller slijten ook nog meer uh, fijnstof. Uitstoot, vrienden. hè? Ja. ja. Ik dus, ga ze wisselen. Uh, ja, het totale wagenpark is de afgelopen jaar al met ruim 300.000 auto's toegenomen. Waardoor ondanks de relatieve afname, net als een jaar eerder... nog steeds wel een half miljoen voertuigen op winterbanden staat. Ik moet, vallen, het ook, eerlijk, ja? ik moet heel eerlijk zeggen... ik weet niet eens op wat voor banden ik sta. Oh. Ja, nou, ik vind echt? het heel blond, hoor. Volgens mij, volg mij, nee. volg mij heb ik van die... mij heb ik van die all-weather banden... Maar, oh ja, ja. Maar dat is wel weer goed. Dat zit dan tussenin. Ja, maar het maar, het maar zeg dan, ook, dat is van alle twee net niks. Ja, ze ja. Ja, zeggen ook voor mensen... die een halfjaarlijkse bandenwissel... te veel moeite vinden... en relatief weinig kilometers rijden... Yeah. kan uh, inderdaad de vier seizoensbanden... die kunnen daar uh, voor uh, misschien gebruikt worden... En, uh, dat is dan, uh, ja, beter gewoon. Ja, beter. En, maar de auto's die dus uh, werden met winterpanden... die, uh, ja, die waren echt wel van alle soorten en maten. Dus het, uh, het is niet zo van nou ja. dat uh, een Ferrari dan wel op winterbanden rijdt of zo, juist. Of, uh, of juist niet. Dus het is wel grappig. Waarom zou je een Ferrari winterbanden geven? Die wil je toch niet winter rijden? Uh, ja, dat weet ik niet. <laughs> nee. Maar het maakt dus niet uit of ze duur of goedkoop waren auto's. Het was nee. dus uh, bij alle merken. Maar het is zo'n gedoe. Je moet dan ergens heen en dan moet je die banden ergens opslaan. En dan... Ja, ja is wel. Je moet ja, Dan moet je vier seizoenenbanden nemen. En nou dan ja, wat, dat niet wat je moet doen eigenlijk, gewoon, je moet gewoon acht velgen hebben. Vier velgen met winterbanden voor de, de winter. En vier velgen ja, dat, met zoombanden voor de zomer. Sowieso. En dan gewoon aangeven, dat is links voor, dat is rechts achter. En, en dat erop zetten. Ik vind die speciale zakjes voor, had ik ze ook. Had ja, maar ook. Ja, je, moet ze wel, uh, je moet ze wel allemaal opslaan, die banden. Ja, kom op, ze zijn gestaafd in dat? de schuur. Ja, dat ja. Ja. Ja. je eruit nou ziet. Wat? Als je gewoon alleen maar een box hebt uh, onderin een fletje ja. van, uh, van twee bij twee, dan is dat gewoon een Als je ruimte. in de woonkamer dan maak je er een stoel van. Oh, dan heb je kijk. vast een hoes hey. voor. Kijk, oh, kun groot... je hier dan ook uh, als designstoel verkopen? Oh, ja. oh dat is een gat in de markt. Dat is echt ja. een gat in de muil, man. film. hem, ja, hem. Ja, dat is uh, gewoon een, een kruk, een barkruk maak je dan van. Niemand zit het meer. Bar, maar ik de... geloof dat we wat grotere auto's aan gaan rijden, hoorde ik uh, op Radio 1. Dat we okay. eigenlijk niet heel veel... Uh, ja, duurzamer bezig zijn. Oh, oh. Dus dat is ook niet zo helemaal uh, slim. Dan te doen niet natuurlijk. zo best. Nee, niet zo best allemaal jongens. Let er eens een beetje op. Alleen die varkens met rust en uh, dat soort dingen allemaal. Goed, laatste plaatje voor 9 uh, uur. En straks de geschiedenis van uh, 27 juli. Door de jaren heen. Ja, dat is geschiedenis. Spreek spreekt voor zich natuurlijk. All American Reject We hebben een nieuwe plaat. Send her to heaven. Oh, dat leuk gegeven. She's a girl who had it all. M -M Molly was your name Friday night she had a ball Crash in her undertow. Is she got?